Uur. Door Albegens met het NOS-journaal. De brand in de Deurnische Peel in Brabant is nog niet onder controle. De natuurbrand in de Mijnweg in Limburg inmiddels wel. De branden begonnen gistermiddag. In de Peel is meer dan 100 hectare in vlammen opgegaan. En mede door de harde wind breidt het vuur zich nog steeds uit. De brandweer wordt er net als gisteren geholpen door blushelikopters van Defensie. In de Mijnweg ten oosten van Roermond is zo'n 170 hectare heide verbrand. De brandweer is daar nog wel de hele dag bezig met nablussen. Virgin Australia, de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van het land... is failliet door de coronacrisis. Virgin verzorgde één op de drie binnenlandse vluchten in Australië... maar maakte al jaren geen winst. De schulden liepen op tot bijna 3 miljard euro. Toen door de corona-uitbraak bijna al het vliegverkeer werd stilgelegd... was het bedrijf niet meer te redden. De eigenaar van de Virgin groep miljardair Richard Branson had om overheidssteun gevraagd. Wat er met de 10.000 personeelsleden van Virgin Australia gaat gebeuren... is nog niet bekend. Het Duitse Oktoberfest gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door. Het zou worden gehouden van 19 september tot 4 oktober. Het feest in München is een van de grootste volksfeesten ter wereld. trekt jaarlijks zo'n 6 miljoen mensen, ook Nederlanders. Er wordt veel bier gedronken aan lange tafels... onder de klanken van Beierse volksmuziek. Volgens de Beierse premier en de burgemeester van München is het oktoberfest in deze tijden niet verantwoord. Naar aanleiding van de dood van een baby in Haaksbergen is de moeder aangehouden. In het paasweekend meldden ze zich in het ziekenhuis en sloegen artsen alarm. De vrouw van 30 wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. Het politieonderzoek in Haaksbergen is nog aan de gang. Het weer, veel zon. Het wordt 14 tot 21 graden. Wij matige tot krachtige oostenwind. En ook morgen veel zon, wat minder wind en nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. Er worden op dit moment geen files gemeld. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 DWK Media. Voor productpresentaties, bedrijfshoms, commercials, nieuwsbrieven en meer. www.dwkmedia.nl DWK Media. Ik heb diabetes type 1. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken, meten, spuiten, eten. Prikken. Meten, spuiten, eten. Prikken.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 Levensmoe, levensmoe, Moeder Natuur raakt buiten adem. Hoe moet het verder? Waar naartoe? Waar naartoe? Vertel me, waar naartoe? Gesuurde bossen, noodsignaal, stram en kaal: met takken als verkoolde hout. Ja, maar Ja, dat vragen we ons wel af in deze tijd, af en toe waar naartoe. Willeke Alberti, u herkent daar natuurlijk haar stem. Welkom bij het uh, tweede uur van ZFM. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag ook weer dit tweede uur uh, dit programma presenteren. Het origineel van dit nummer van Willeke was natuurlijk van de Spaanse groep Mosedares Eres 2 in de tijd in de top 3 geëindigd op een songfestival. Eurovisie Songfestival, heel, heel lang geleden. Ik uh, kwam nog een aardig uh, weetje tegen. Er was op een van de sites die ik zat door te spitten. Uh, kwam de vraag: uh, er wordt constant verteld dat je corona kan krijgen. als uh, mensen in jouw buurt hoesten of uh, niezen. En veel mensen vragen zich dus af of uh, je dat ook kan krijgen als je iemand in de buurt uh, staat... en die uh, alleen maar gewoon uh, met je staat te praten. Nou, het antwoord daarop uh, is uh, niet 100% zeker... maar het RIVM die gaat ervan uit dat uh, het coronavirus... vooral via druppeltjes, hele kleine druppeltjes... die loskomen bij uh, niezen en, en uh, uh, hoesten, vrijkomen... Daarnaast komen er nog veel kleinere deeltjes vrij. Zogenaamde aerosols. En die zouden ook vrij kunnen komen. Uh, wanneer je met iemand binnen de 2,5 meter staat te praten. Maar RIVM zegt dat is uh, maar een aanname. Of dat weten we niet zeker zeggen ze eigenlijk. Of met uh, alleen die aerosols in aanraking komen. Dat je daar ook uh, corona van kan oplopen. Niesen en hoesten. Dat is een ding wat zeker is. Nou. Uh, ik denk de conclusie is gewoon anderhalve meter afstand houden... dan of het nou praten, niezen of hoesten is, dan zit je altijd zeker. Uh, een artiest uit uh, de Verenigde Staten uh, die al jaren meegaat. Uh, hij treedt nog steeds op, al uh, leidt hij sinds uh, een paar jaar aan de ziekte van Parkinson. Maar vooralsnog ziet hij kans om nog steeds op te treden... en ook zelfs nieuwe cd's uit te brengen. Wij gaan luisteren naar een, uh, een oudje van hem, een hele bekende. Uh, het is een live-opname van uh, Love at the Greek. Een uh, theater in de uh, the States. We gaan luisteren naar Neil Diamond met Song Song Blue. This is not a sad song. A sad song to sing when you're alone. In its way, a glad song, yes, it's a glad song. A simple tune that simply seems to make you feel good when you sing along. Song, song, blue.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 Sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Oh, you got it. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Oh, don't Is Helen here, Jeff? Come here, Helen. You're going to sing it with me. Come here, Helen. Come on, Helen. Ready? Come on, Bubba, -la. will you do this for me? Do it like the Fonz would do it. How would the Fonz sing this song? Try it. De stemming zat daar in uh, de Greek Theater goed in, zo te horen. Met Neil Diamond, die dan ook nog uh, een aantal beroemde Amerikaanse artiesten... even naar voren haalde om een paar noten mee te zingen. Ik vond nog een uh, interessante update uh, op internet. Uh, en uh, de kop daarboven was... Uh, deel je oranje gevoel op Koningsdag online. En... De berichten luiden als volgt. Door de coronacrisis viert Nederland Koningsdag thuis. Maar dankzij de site koningsdagthuis.nl... kan iedereen toch samen het oranje gevoel delen. Dat meldt de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Op deze site kan iedereen laten zien... hoe er thuis Koningsdag wordt gevierd door filmpjes te uploaden. Burgemeesters kunnen online een toespraak houden... of mensen in het zonnetje zetten... Uh, je kunt spelletjes, je kunt muziek uploaden. Uh, en iedereen kan allerlei activiteiten digitaal bijwonen. Mocht je daar nou ook zin in hebben hier in Zandvoort... vanaf woensdag 22 april om 12 uur... kan iedereen zijn of haar uh, materiaal opladen. Dus dat is morgen 22 april vanaf 12 uur... op de site koningsdagthuis.nl. Ik ben benieuwd waar Zandvoort met, met wat voor creatiefs Zandvoort uh, deze site gaat vullen. Dan uh, weer terug naar de muziek. Uh, ik ben uh, een echte muziekliefhebber. En zoals u gemerkt heeft, mijn smaak die is heel breed. Jazz, uh, allerlei soorten muziek uit allerlei verschillende windstreken. Maar Nederlands, uh, daar ben ik toch altijd heel erg dol op... En binnen het Nederlandse gebied ben ik een fan. Ik ben ooit geboren, heel lang geleden in Den Haag. En daarom heb ik wel wat met Harry Jekkers. Fantastische cabaretier. Heeft prachtige conferences. Maar heeft vroeger met zijn groep Klein Orkest ook prachtige liedjes gemaakt. Vleden jaar is hij nog een keertje terug geweest met een theatertour. Met het kleine orkest waarbij alleen de pianist was vervangen door een, een jonger lid uh, En natuurlijk het uh, nummer waar ze het meest beroemd door zijn geworden, denk ik, uh, is het nummer Over de Muur. Over de tijd dat de muur in Berlijn, West- en Oost-Berlijn nog van elkaar scheiden. Naar dat nummer gaan we nu luisteren.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 Soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de koorvuurstendam, er wandelen mensen langs Porno en Piccolo, waar Mercedes en Cola.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 We gaan even door naar de artiest van de dag. Wat vrolijkheid, Michel Fugin, ring et ding. Je vais te raconter l'histoire. Vos qui vond. D'un gars voulait changer l'histoire. Vos et Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Sur sa brassière, y avait déjà des galons Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh, un petit coup de marseillaise, oh non, un petit bout de la l'amadoro, sûrement si pas. Vive la à la française, et vive la France et la Corrèze. Ouh, tout par des chansons. Moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire, je veux rien changer du tout.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 je laisserai rien de rien dans les mémoires mais je m'en fous Régselin, régselin, régselin, garni, kamala Régselin, régselin, régselin, gala Ouais je m'en fous Voici la fin de mon histoire Faux qui Bien sûr c'est difficile à croire Trop c'est faux Un jour au cœur de la mitraille un boulet de canon oh une entaille, plus large que ses galons. Du champ de bataille, sorti la moitié d'un con. Et allez Un petit bout de Marseillaise Ouais, non, non Un petit bout de la Madone, J'ai dit non Vive l'amour à la française Et vive enfin le père Lachaise Ouh Tout finit, on bouillon, pompon À moi, m'engage, je veux pas changer l'histoire, je veux rien changer du tout je rien de rien dans les mémoires mais je m'en fous. Michel Fugin. We gaan weer even terug naar Nederland. En het laatste nummer wat ik nu ga draaien voordat uh, ik dadelijk Ben Zonneveld in de uitzending ga halen voor zijn groeten aan uh, Gaan we luisteren naar Frank Boeien. Frank Boeien, ook een van de grootheden in uh, de Nederlandse muziekscene. Uh, die uh, bracht alweer jaren geleden een uh, cd uit door de jaren heen. Uh, en daar staat onder andere een Nederlandse vertaling op van het beroemde Nummer van Elvis Presley, Can't Help Falling In Love. We gaan luisteren naar Frank Boeijen met Kan Er Niets Aan Doen. Tijd naar de zee En dat was Frank Boeien. Ik heb inmiddels... Uh, ik heb inmiddels, uh, als het goed is, Ben Zonneveld aan de lijn. Maar dat gaat niet helemaal jovel. Dus uh, ik ga dat uh, nog een keertje proberen. Dat betekent dat we weer even... Ben's nummer opnieuw moeten draaien. En daar ben ik nu mee bezig. En daar gaat de telefoon over. Ja, oké. Okay. En dan ga ik hem nu proberen door te zetten. En daar komt Ben de uitzending in. Hallo Ben. Ik zeg hallo Ben. Hey, hallo Jaap. Het is, uh, het is een truc apart hè. Het, ging... het is een truc apart om, uh, om dit weer te verbinden. Maar we hebben hier de andere lijn. Ja, mooi. Ik, ik hoorde jou even niet, maar uh, dat zal allemaal wel goed komen. Ja, Hoe is dat zo, uh, zo'n eenzaam programma? Nou, ik doe het programma uh, voor de jazzluisteraars uh, op zondagochtend van 10 ja. tot 12. En dat is natuurlijk ook een uh, eenzame bezigheid. Maar zeker niet uh, alleen, want je weet dat je een hoop luisteraars hebt en je hebt de muziek om je heen. Dus ja. uh, ik vind het eigenlijk een ontzettend leuke manier. En ja, nu ik gevraagd werd voor deze uitzending... Uh, is het niet alleen jazz, ik ben een hele brede muziekliefhebber. En in deze uitzendingen kan ik uh, dus nog veel meer van... Uh, mijn eigen verzameling, wat ik in de loop der jaren aan muziek heb... Uh, bijeengebracht, uh, aan de luisteraars laten horen. Ja, ik hoorde gisteren weer prachtige nummers, uh, Country en Western. Ik zat een beetje op Garth Brooks te wachten... Die heb ik niet in mijn collectie zitten, oh. maar ik zal eens even kijken. Nou, ik vind het een, een, een, een hele goede country in Westenshanger. Vandaar, ik denk nou, misschien komt die nog. Ja, ik uh, draaide gisteren onder andere Glenn Campbell. Ik die heb uh, vroeger in de Verenigde Staten gewoonte gewerkt. Mm. In de tijd dat hij razend populair was. En... Uh, toen heb ik uit die tijd een prachtige dubbel LP met een live concert meegenomen weer terug naar Nederland. En die ja. hand kon ik die ook nog op cd krijgen, waardoor de kwaliteit wat beter werd. Ja, nou, de country is natuurlijk van heel rustig naar heel wild, met violen en al dat soort dingen erbij. Dus het is altijd wel mooi om te luisteren. Hey, in het kader van de groeten aan is er vanavond natuurlijk een uh, raadsvergadering die uh, uh, geheel uh, uh, op, op de computer te volgen is. Alle raadsleden die uh, gaan computeren en... Uh, en doen. Vorige week of vier geleden was de uh, commissie en die was ook al uh, virtueel om het uh, mooie woord maar weer eens te gebruiken. En uh, af en toe dan viel er wel eens wat weg en het haperde. Uh, vandaar dat ik nu de groeten wil doen aan uh, alle raadsleden, burgemeesters en wethouders. Omdat zij uh, vanavond toch een zware klus hebben. En ik ben zeer benieuwd uh, hoe dat gaat uh, uitpakken. Er zijn natuurlijk uh, in het begin een paar hamerstukken en die, uh, dat is allemaal wel makkelijk. Maar later bleek dat er toch wat bespreekstukken zijn in, uh, in, in, in de raads uh, vanavond. Uh, op, in de krant stond dat niet, maar er zijn toch een aantal bespreekpunten. En bijvoorbeeld de uh, notitie Autostrijder: daar ging het om uh, de verdeling van de woningen, 30-30-40. En dat zou nu kunnen als er een extra woonlaag bovenop komt. Dus daar moet over gesproken worden. En een ander opvallend stuk is uh, de gedragscode integriteit raadsleden, wethouders en burgemeesters. Daar is uh, ook het een en ander over te zeggen. En als je dat eens doorleest, dan uh, is dat grappig om te zien. Want er worden allerlei voorbeelden gedaan over raad die voorzitter is van een voetbalclub en noem het maar op. Dus als mensen dat uh, willen zien, dan kun je op de gemeentesite bij bestuur en vergaderingen... kan je al die stukken inzien. En het is best wel wat. En ik ben benieuwd wat men daarvan gaat vinden. Ja, ik ook inderdaad. Trouwens, Ben, ik zag ook nog... dat de gemeente de zomerregeling... voor hondenbezitters niet wenst te wijzigen. Maar ik zag... Op een nieuwsite staan dat er toch raadsleden zijn die dat besluit in de raadsvergadering ter discussie willen stellen. Weet jij daar wat meer van? Nou, ik weet daar niks van. Ik heb uh, van GBZ vernomen dat die uh, voor openstelling zijn van het uh, strand. En enerzijds is daar wat voor te zeggen, anderzijds uh, de regels zijn opgesteld. Maar gezien uh, wat er nu gebeurt, zou je daar iets aan kunnen veranderen. Maar dan moet je dat gewoon officieel regelen, dus ik ben benieuwd. Of er uh, vanavond bij agenda punt twee iemand zegt uh, ik wil graag over die honden praten. Het staat niet op de agenda, maar uh, het kan natuurlijk altijd toegevoegd worden bij uh, vaststelagenda. Oké, okay. trouwens uh, ik uh, had in het eerste uur een uh, nieuwtje uit Breda. Waar uh, brouwerijen en uh, bezitters uh, van panden horecapanden... Uh, de horecaondernemers gaan helpen. En de gemeente Breda heb ik begrepen, wil daar ook enigszins in faciliteren. Heb jij enig idee hoe de gemeente op dit moment tegenover onze strandtenthouder staat? Of ze uh, mogelijkheden zien om die op enige lijn wijze uh, uh, te hulp te schieten? Nou ja, Er is een, uh, een ingekomen brief uh, vanavond. En uh, die staat, ik zal even ingekomen, uh, stukken. En... Uh... Daar kan natuurlijk wat over verteld worden. En uh, er wordt inderdaad wel wat gevraagd. En de gemeente zal daar uh, waarschijnlijk iets over vinden. En ik, ik ben benieuwd of daar vanavond over gesproken gaat worden. Uh, belangrijk is natuurlijk eerst, de, uh, en die is natuurlijk voor de raadsvergadering... is de persconferentie met de minister-president. Uh, daar zou wat kunnen gebeuren. Uh, voor de horeca twijfel ik daaraan. Uh, ja, je, je kan misschien wat, uh, wat inventief werken met uitgiftebalies enzovoort. Uh, over het financiële gedeelte waar uh, de strandpachters het over hadden. Ja, Ik heb geen flauw idee wat de gemeente daarover uh, gaat vinden. Nee, want ik zag laatst in een lokaal journaal dat een van de uh, strandtentpachters uh, voorstelde om... Uh, en dat kan dan eventueel later bekeken worden... De, komen dus winterseizoen hun paviljoen niet weer af te breken. Ze zouden het dan niet hoeven te exploiteren, maar ze konden het gewoon laten staan. En in dat journaal item vertelde die standpaviljoenpachter paviljoenpachter... dat hem dat tussen de ton en anderhalve ton aan kosten zou schelen... om niet die hele afbouw en opbouw te weer doen. Dus ik denk toch wel dat daar eventueel kansen liggen... voor de gemeente Zandvoort om bij te springen. Nou, de gemeente is uh, wel willend om daarover na te denken. Uh, de, de, het bedrag was uh, wel iets aan de hoge kant. Ik, uh, ik ken een, een, een standtent van een hele mooie fraaie uh, standtent. En die uh, zegt tegen mij, ik, het kost mij gewoon elk jaar uh, 30.000, 35 35.000 euro. En dat, uh, dat ben ik gewoon kwijt. Uh, er is wat voor te zeggen om ze te laten staan. Is natuurlijk wel de vraag, uh, is er een verzekering die dat, uh, die dat gaat oppikken? Want je kan natuurlijk wel je boedel laten staan. Daar is toestemming van Rijnland voor nodig bijvoorbeeld. Maar uh, de verzekering die gaat nu gewoon tot uh, wat is het, 1 november. En daarna uh, moet je wegwijzen. Dus ik ben benieuwd hoe de verzekering daarover denkt. Dat lijkt me inderdaad een interessant issue om de komende tijd in de gaten te houden. Had je er nog ja, meer Ben... Nou, we hebben natuurlijk uh, voor die, uh, die strandtenthouders uh, nog een aantal maanden waarin uh, in, in goed overleg met de gemeente, want die is zeker wel willend, alleen die, die heeft zijn kaders en zijn, uh, zijn richtlijnen. Moet daar wel wat uitkomen, dat, uh, dat hoop ik wel. En ik hoop eigenlijk ook wel dat uh, uh, misschien over een maand of zo het strand weer gewoon gebruikt kan gaan worden. Ik was daar gisteren even en uh, uh, er liepen inderdaad wat honden, maar het was hartstikke rustig. Ja, die indruk kreeg ik ook. Uh, wij, uh, mijn vrouw en ik die, uh, wandelen ook graag over het strand of over de boulevard. En uh, ik denk dat die maatregel uh, waar ik het helemaal mee eens ben om die parkeerplaatsen af te sluiten... dat ja. dat uh, toch zeer effectief is geweest uh, op dit nou, moment. Ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. En, uh, en nogmaals laten wij als, uh, als bewoners daar dan wel van genieten... Want wij hebben natuurlijk wel uh, de, de kans om daarheen te lopen en gewoon even lekker te gaan. Overigens was het wel koud, vond ik gisteren met het windje erop. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ben, had je nog andere bijdragen voor deze ochtend? Nee, uh, op dat moment niet. Wij, uh, wij wachten af wat er gaat gebeuren vanavond en daar kunnen we het morgen nog eens even over hebben. Um, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren en ik hoop dat een hoop mensen toch de moeite nemen om uh, te kijken naar deze uh, raadsvergadering. Je kan gewoon via de gemeentewebsite mee kijken en dan zie je eens hoe dat gebeurt. Oké, okay, hartstikke leuk. Zeg, ik ben er morgen niet. Morgen is Walter er, die spreek je dan. Okay. En wij spreken elkaar donderdag weer. Tot dan. Dat, dat lijkt me goed. Tot dan. En dat was Ben Zonneveld. Uh, zoals ik u uh, al eerder vertelde, ik probeer van diverse uh, plekken van de wereld uh, wat muziek te draaien. Ik uh, ben in het verleden voor mijn werk ook wel in Macau geweest. Macau ligt vlakbij Hongkong, is ook een klein schiereilandje. Uh, wat in dat tijd door de Portugezen werd gerund, zoals Hongkong door de Engelsen werd gerund. En. Uh, Macau uh, is dus een, was een Portugees protectoraat. Er was natuurlijk grote Chinese invloed... maar vanwege Portugal uh, zijn koloniale verleden... Uh, bijvoorbeeld als je daar uit eten ging... Uh, had je ook uh, de Kaapverdische uh, keuken die daar doorheen gedaan werd... met de Chinese keuken. Het was een heel bijzonder, uh, uh, een hele bijzondere cultuur en dat is het nog steeds. Ze hebben ook hun eigen muziek. De Macanese. Muziek, en uh, ik heb hier het nummer Macau staan van de groep, en de groep is Tuna Mechanis. Gaat u luisteren naar het nummer Macau. Macau, terra, minha, trots, lembração, tua quinta. Escobertas de folhas e flores, são alegres as suas cores. Macau, terra, de lenda. Os contos das suas fazendas, os monumentos históricos que tens e ambiente português que mantém. Macau Sua mãe Macau És menor Na sua Família És tranquila E bonita Símbolo De paz É da beleza maca Terra minha De Macau. Es és menor da sua família, és tranqüila e bonita, símbolo de pai, é da beleza. Maar kan ik En je hoorde wel de invloed van de Portugese Fado in dit nummer. Ik heb die groep wel eens zien optreden. En dat zijn gewoon uh, uh, Macau-Chinezen die, uh, omdat ze daar hun hele leven wonen, ook Portugees spraken. En uh, deze prachtige muziek brachten. Uh, het is weer tijd voor een nummertje van onze artiest van de dag, Michel Fugain... En uh, ik heb gekozen voor een nummer wat we in het Engels kenden als If I Only had time. En in het Frans heet dat Je n'aurais pas le temps. Je n'aurais pas le temps. Levent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en cent ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. Jour. Je zou het Fugen. Dan nu uh, een nummer wat ik namens alle mannelijke luisteraars opdraag aan alle vrouwelijke luisteraars Billy Joel She's Always a Woman. She can kill with a smile, she can wound with her eyes.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 En dat was She is Always a Woman to Me, Billy Joel. Uh, we hebben nog twee plaatjes te gaan als ik zo op de klok kijk. En de eerste van die twee, daarvoor gaan we naar Chili, in Zuid-Amerika. Uh, ik heb uh, redelijk veel muziek uit uh, dat land meegenomen in de tijd. En uh, een van de zangers die ik erg kan waarderen is Alberto Plaza, een Chileense singer-songwriter. Uh, geboren in 1962. Treedt nog steeds met veel succes in Zuid-Amerika op. En ik draai van de gelijknamige cd... zijn nummer Polvo de Estrellas. En Polvo de Estrellas betekent Stardust. para un lugar Abre las puertas del alma Me vengo a quedar Traigo el corazón desnudo Déjame instalar mis besos En algún rincón Puedes tomar los que quieras No te de amor si necesitas mis brazos cuando te falte calor En flor se derraman de mi boca. Juegas, te ríes, me rozas, mujer volandin. Caes, teneces, remontas, y me haces feliz. Sin necesito. ciati una caricia in me lo porque veremos polvo de estrellas puentes de amor universos de magia y pasión lluvia de sol, Dat was waarschijnlijk uw eerste kennismaking... met de Chileense singer-songwriter Alberto Plaza. En dan komen we alweer aan het laatste nummer van deze twee uur. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Laat eens wat van u horen als u wilt meedelen wat u ervan gevonden heeft. We krijgen dat graag op de mail van ZFM Zandvoort binnen... Uh, ik ben er morgen even niet. Dan uh, uh, verzorgt collega Walter Sans het programma. Ik hoop u weer aanstaande donderdag uh, te ontmoeten. Hier uh, vanuit Zandvoort. En we gaan dan afsluiten, zoals ik dat ook maandag deed, met Robert Long. Met in deze tijd een zeer toepasselijk nummer. Meer dan ooit. Elke dag storten ze bakken informatie op je kop Kranten, bladen, televisie, internet en noem maar op Folders, posters en commercials, meer dan duizend elke dag En je weet niet wat je wel en wat je niet geloven mag Heeft Den Haag nou echt zo'n ruzie met de leiders in Parijs is Europa een illusie of wordt het een paradijs? Als ze meer en meer fuseren en hun werknemers ontslaan, Moet je kind dan nog studeren? Krijgt het later nog een baan? Meer dan ooit heb ik jou nodig. Meer dan ooit kan jij niet zonder mij. Zijn mensen over... Normen. Niemand kijkt meer naar de inhoud Waar het op aankomt is de vol Politieke oppositie brengt partijen aan de macht Maar wanneer die aan de macht zijn Wordt de waarheid weer verkracht Gaat het werkelijk om mensen? Wil men echt democratie? Of bepalen ze die grenzen bij de wapenindustrie? Alle leiders willen vrede als ik hun verhalen hoor, maar bereiden ze niet stiekem toch een nieuw